Bij het sluiten van je ogen word je je onmiddellijk meer gewaar van lichamelijke gewaarwordingen en vooral van de manier waarop je zit. Hangen je schouders voorover? Worden armen en handen volledig door de benen ondersteund? Dit is een goed moment om dingen aan te passen. Breng vervolgens je aandacht bij de lichamelijke gewaarwording van zitten. Het contact van je lichaam met de stoel het gewicht van je lichaam in de stoel, de zwaartekracht die je naar beneden trekt.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 En betrekt daar dan ook je gevoelens, je emoties bij. En volg zo je inademing. En je uitademing. Je telt 1 bij een inademing, 2 bij een uitademing. Stel je eens voor dat je adem via je hartstreek naar binnen en naar buiten gaat. Kijk of je daar een tijdje met je aandacht kan blijven. Laat dan je focus los. Laat je hoofd helemaal los, helemaal vrij om te doen wat hij zelf wil. Breng de aandacht terug naar de gewaarwording van zitten, je lichaam op de stoel en je voeten op de vloer. Open rustig je ogen en ga staan als je er klaar voor bent. En kijk ook of je de eerstvolgende handeling die je gaat doen met deze aandacht kan blijven doen. Naarmate je het vaker doet zal het steeds makkelijker gaan. Tot morgen.